Thank mm -hmm. you. Het is zo in de literatuur, in kranten, tijdschriften, op de media, op de televisie, als je dan ziet hoe mensen over euthanasie praten, over zo'n probleem, dan is daar een, heeft zo'n debat, of zo'n die meningsvorming, een opvallend kenmerk, namelijk dat men in het midden brengt dat het over iets nieuws gaat. Uh, er is kennelijk nu een probleem aan de hand, wat nu moet worden opgelost en het gaat kennelijk over iets wat vroeger niet aan de hand was. Uh, als je nou vraagt, ja, wat is nou precies de historische aanleiding of wat is dat nieuwe dan? Nou, dan, dan praat men bijvoorbeeld tot in de aanhef van wetsontwerpen van D66 of van het kabinet aan toe, dat die ontwikkeling bestaat uit een medische ontwikkeling. Dus er is kennelijk in de gezondheidszorg iets aan de hand wat nieuw is en waar dan een euthanasiewet of nou, eerlijk, dat bestaat dan uit een modificatie van artikel 294 van het wetboek van strafrecht voor nodig is omdat in het licht van de huidige toestand dat artikel in zijn huidige vorm zou zijn verouderd. Vraag je dan naar of probeer erachter te komen wat zulke mensen zouden bedoelen met die medische ontwikkelingen. Hoe ver gaan die dan terug en wat is dan het specifieke eraan? dan wordt het, uh, wordt, wordt het vaag dan weet je niet precies waar men het eigenlijk over heeft dan um, is het zoiets van na de Tweede Wereldoorlog of zo of sinds de jaren zestig of sinds dat Van den Berg in 1969 zijn boekje Medische Macht en Medische ethiek heeft geschreven is dan het probleem aan de hand um, opvallend is als je nou het omgekeerd doet en als je gewoon de geschiedenis is terugvraagt en, en, en beziet of er niet eerder over uit is gesproken dan krijg je dus een heel omgekeerd beeld dan zie je dat er vanaf 18, 1870, het um, begint, in, begint in, in, in, in Engeland, tot aan uh, de jaren 80-80 uh, toe er voortdurend over de hele wereld euthanasiedebatten aan de hand zijn. En het opmerkelijk is dat ook in die, dus in andere euthanasiedebatten, op dezelfde manier uh, het probleem gesteld wordt als een nieuw probleem dus iedere keer wordt er gedebatteerd en wordt er gezegd, nou we debatteren nu hè, we moeten een taboe moeten uh, doorbreken ofzo en dan heet het probleem, of het debat heet dan nieuw, nieuw te zijn, terwijl men collectief, dus in al die debatten men niet een historisch bewustzijn heeft, waaruit blijkt dat al, al eerder over euthanasie gedebatteerd is, dus dat ook al eerder het euthanasieprobleem probleem kennelijk aan de hand was um, dat, maakt de, dat is een, een, een apart probleem als je zo'n euthanasieprobleem chronologisch wil schetsen. Want het is kennelijk niet zo dat er, er over een eeuw lang een rustige gedachteontwikkeling aan de hand is. Het is vele zo dat een aantal jaren over het euthanasieprobleem gediscussieerd wordt. Dat het dan verzandt, dat men geen oplossing ziet. Dat een voorstel soms wel een wetsontwerp wordt en in een, een, een kamer wordt, wordt behandeld. En dan wordt het, wordt het afgestemd en dan is er een aantal jaren wordt er niet over gesproken... en dan begint men er weer opnieuw over te spreken enzovoorts. Dus het is niet een, een chronologie, maar het is eerder... je zou daar een biologische metafoor voor kunnen nemen. Het is als het ware een rhizome. We hebben, we hebben een ondergronds netwerk van wortels... en in de loop van de tijd, als je dat ziet als het grasperk... komt er iedere keer een bloemetje op die... Uh, eruit ziet alsof die, dat een individuele bloem is, maar dat is dan een, uh, in de openbaarheid komen van iets wat in onze cultuur kennelijk latent voortdurend aanwezig is. Um, dus ik, ik kan dat nog met voorbeelden toelichten. De, de, dus ik, ik kan een professor noemen die dan bijvoorbeeld een lezing houdt voor een overigens academisch publiek, dus dat zijn mensen die veel lezen, dus waarvan je verwacht dat ze uh, er meer van weten, maar zo'n professor die kan dan, en dat is een 70 jarige professor, heb ik nu op het oog, die kan dan rustig zeggen uh, dat er in zijn studententijd nooit over uiterzien gesproken wordt, en dat heb ik dan nagezocht, en ik weet wanneer die professor gestudeerd heeft, en ik kan bewijzen dat als je in de jaren 30, toen studeerde hij namelijk in de betreffende studiezaal, rond ze hebben gekeken, dan had je daar een reeks... ...medische tijdschriften zien liggen uit Duitsland, uit Engeland, uit, uit Frankrijk, uit Italië... ...waarin over euthanasie, allerhande over euthanasie stond dus... ...ofwel heeft die professor nooit in de studiezaal zich laten zien... ...ofwel heeft hij er toen wel over gesproken, wist er toen van, maar heeft het inmiddels verdrongen... ...en dan is het natuurlijk interessant om te weten hoe die verdringing dan in elkaar zit. Um, ik kan spreken over ruim een eeuw euthanasiedebat... Uh, ...omdat in 1870 reeds uh, het euthanasiedebat een vorm kreeg die nu nog steeds aan de hand is. En die, uh, uh, dus waar gaat het euthanasiedebat over? Ik ga hier nu geen definitie geven, want dat is de manier waarop veel, veel, veel auteurs uitvluchten uh, zoeken. Uh, waar gaat het euthanasiedebat over? Dat gaat over mensen die zwaar ziek zijn en die dood willen. Of de omgeving wil ze dood, dat maakt, maakt, dat maakt niet uit... Het gaat over het probleem dat er met het stervensuur wil worden gemanipuleerd. Dat men ofwel vindt dat men langer leeft dan men zin ziet in het leven. En dat uh, men door daarin in te grijpen het leven verkort. Nou, dat is in 1870 aan de hand. In 1870 is ook aan de hand uh, uh, een, een eenvoudige middelen die zijn aan de hand. Dit is namelijk chloroform uitge, uitgevonden. En uh, de voorstanders dan van, van, van, van euthanasie, die stellen het zich voor dat uh, standaard, standaard naast ieder ziekenhuisbed... ...niet alleen het, uh, uh, het, het nachtkastje staat, maar ook een inhalator ...waar je je hoofd maar in hoeft te leggen om het einde daar te laten, uh, te laten zijn. In 1870 is er ook aan de hand dat, net zoals nu... Dat uh, gewoon in de krant over wordt gesproken, dat er voor- en tegenstanders zijn, dat artsen daarin meedoen, dat juristen daarin meedoen, dat ook leken daarin meedoen, dat maatschappelijke hervormers, zo noemen ze maar even, daarin meedoen, enzovoort. En ze vinden dat de tijd rijp is om een of andere vorm van legalisatie van euthanasie mogelijk te maken, um, omdat in de wet die er dan bestaat men uh, een dergelijke daad strafbaar zou heten. Nou, dat is in 1870 in Engeland aan de hand, dat is rond 1900 wordt er een debat gevoerd wat internationaal is, daar doen, doen Duitsers aan mee, dat vind je in de Engelse pers en ook in de Amerikaanse pers. In um, 1913 is er een debat in Duitsland aan de hand rond het monistische jaar 100, dat is een tijdschrift van uh, monisten. Er is een uitvoerig debat wat wel een jaar of tien duurt tussen 1920 en 1930 in Duitsland aan de hand. Waar ook Fransen aan meedoen en in Oostenrijk en wat in de Engelse pers uh, zijn spiegel heeft. Dan hebben we in uh, de jaren 30 is er een debat wat in Engeland wordt gevoerd. Uh, wat leidt tot in 1936 een voorstel in het Hogerhuis. Een voorstel wat wordt afgestemd. Dan heb je uh, niet het debat, maar de praktijk, een euthanasiepraktijk in de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog, zeker na het, uh, de, het openbaar worden ervan uh, in de Nuremberg processen, vindt er in Duitsland opnieuw een debat over plaats, over wat er in de oorlog gebeurd is. En die, dat debat wordt nog eens extra opgewarmd door een boek van Katel, dat is een kinderarts die... ...bij de uitvoering van het euthanasieprogramma op kinderen tijdens de oorlog betrokken was... ...en nu opnieuw daar een pleidooi voor doet, wat in Duitsland grote weerzin opwekt. Dan hebben we in de jaren 50 hebben we nog een debat in, in Engeland. Opnieuw wordt daar een wetsvoorstel komt daar in het Hogerhuis, wordt weer afgestemd overigens. We moeten er straks nog maar eens over hebben hoe dat dan in elkaar zit en waarom dat iedere keer zo gaat... Dan hebben we het debat gehad wat overigens in Nederland ook aan de orde is geweest, maar wat niemand zich meer herinnert. Dat is het, het debat naar aanleiding van de softenon babies in Luik. Het ging daarover de vraag of ouders die hun kind eh, om zeep hadden geholpen omdat ze wat schrokken van een kind zonder armen of zonder benen... ...of met de vingertjes direct aan de schouder vastgeknopt, eh, of die moesten worden veroordeeld en zulke ouders die zijn vrijgesproken tot grote ellende van uh, nu levende softonon leiders, zal ik ze maar noemen, zoals ik een half jaar geleden een interview met een van hen las, die uh, wel door is geleefd en van zijn ouders alleen maar zoveel interesse had uh, op het ogenblik dat de softonon industrie uh, uitkeringen begon te geven. Maar door pleegouders is opgevoed en nu 26 jaar is ...en zich met verbijstering afvraagt wat die rechters daar eigenlijk deden... ...want even makkelijk had hij zelf ook dood geweest kunnen zijn. Dat was het Softland-debat. En zo zijn er voortdurend in allerlei landen zijn er debatten aanwezig... ...en toch wordt in Nederland nu bij het huidige debat... ...maar dat is kenmerkend voor, voor, voor, voor al die debatten... ...kunnen woordvoerders van D66 zeggen dat Nederland voorloopt. Nederland loopt dus gewoon achter, zoals altijd al... En het is een teken ervan dat uh, we heel weinig historisch besef hebben. Over gehad dat um, um, die debatten zo op elkaar lijken dat ze allemaal eenzelfde oorsprong zeggen te hebben, die dan de moderne, moderne ontwikkelingen zijn, dat dat al een eeuw lang op dezelfde manier aan de hand is en dat er dus niet sprake van is dat er een bepaalde opbouw van het gedachtegoed is. Maar iedere keer wordt het wiel weer opnieuw uitgevonden en ik zie je dezelfde argumenten weer naar voren komen. Je ziet dezelfde spanning tussen religieuze tradities en juridische tradities en, en hoe artsen erover denken zie je trouwens hetzelfde. Dus je zou kunnen zeggen, sinds 1870 en nu is er dus niks veranderd. Niet in het historische bewustzijn van de mensen over het stellen van het probleem... en ook niet in de aard van het probleem. Ik kan nu, zou ik op een ander level moeten gaan zitten... namelijk niet op het level van het bewustzijn van de geschiedenis... van de mensen die aan zo'n debat meedoen... maar op het level van de historicus, daar kijkend... Uh, om te zoeken naar kenmerken van die debatten en zoeken naar enige historische verklaring of historische situering waarom dat een eeuw aan de hand is. Um, ik kom dan een, um, dan kom ik misschien een structuur uh, op het oog uh, die ook voorspelbaar maakt hoe ieder debat en dus ook het debat wat nu aan de hand is af zal lopen. Um, 1870 had ik genoemd als de eerste datum waarop in moderne termen over euthanasie wordt gesproken. Ik wil eigenlijk nog een beetje verder terug om uh, uh, uh, op historische ontwikkelingen te wijzen die begrijpelijk maken dat het zo heeft kunnen gebeuren. En dan wil ik eigenlijk terug naar rond 1800. Er gebeuren dan twee dingen, of ik wil op, op twee dingen wijzen. Van de ene kant de romantiek, die lijkt me belangrijk bij... De, de, het scheppen van de mogelijkheid om zo over het manipuleren met het stervensuur überhaupt te spreken. En van de andere kant eh, rond 1800, denk aan de Franse revolutie, denk aan de daar geformuleerde mensenrechten. Eh, het begin van de moderne democratie, wat later door andere landen is overgenomen, maar daar ligt er het begin van. Eh, dus moderne, moderne staat die laat zien dat zulke romantische gedachten niet uh, in de cultuur uh, niet kunnen worden uitgedacht of niet praktijk kunnen worden. De moderne moderne, moderne staat die in de, uh, de manier waarop ze is opgebouwd zelf eigenlijk ten principale het, uh, tegen euthanasie is en in ieder, iedere, iedere wetgeving dan ook uh, uh, artikelen heeft waar het het doden van iemand op dienstverzoek uh, met straf wordt bedreigd. Dat is waar, met minder straf dan een moord, met voorbedachte raden, maar dan toch straf. Ja, laten we eerst dan maar die romantiek aan de, aan de orde stellen. Het is een buitengewoon ingewikkeld en complex uh, cultureel vers, uh, verschijnsel, waar alles uh, met alles. Uh, Saam, uh, saam ik zal een enkel punt uitnemen uh, uit, uit de romantiek wat heel dicht bij ons onderwerp, onderwerp ligt. En het is de uitvinding van de macrobiotiek uh, bi van een, de arts uh, uh, Hoeveland. De, uh, de macrobiotiek uh, zou, ik, zou ik kunnen zeggen, dat is als het ware de omkering van de de romantiek Maar het gaat over hetzelfde. Het gaat namelijk over... Het lange leven. Dus die Hoefland die komt met het idee. En die schrijft daar een hele reeks boeken over. Eh, op de vraag. Of, hij, of zeg, hij denkt dat mensen wel zo lang mogelijk zouden willen leven. En verzint daarvoor allerlei eh, raadgevingen. Eh, waardoor je zo'n heel lang leven zou kunnen bereiken. Um, wat is het nieuwe eraan? Het nieuwe, het, het nieuwe, het nieuwe eraan is dat het, het, het optimisme. Het, er straalt een soort optimisme van af. Tegenover uh, een verleden daarvoor, waar mensen geregeld werden opgeschrikt door pestepidemieën en cholera en andere ellende, waar mensen gewend waren te denken niet lang te zullen leven en dat ook de lengte van het leven, dat ze er eigenlijk weinig invloed op, invloed op hadden, omdat vooral besmettelijke ziekten dat zo onzeker maakten. Uh, zo langzamerhand begint uit, de. we zullen in de 19e eeuw ook nog een aantal epidemieën zien. De, de, het verschijnsel van de epidemie is nog niet voor, voorbij. Maar er wordt toch meer gerekend aan het leven. En gerekend met de duur van het leven. Opvallend is in de 18e eeuw de opkomst van de levensverzekeringsmethodiek. Uh, uh, Dat veronderstelt dus een bepaalde manier van kunnen rekenen. Het veronderstelt een bepaald inzicht in demografie. En het veronderstelt een bepaalde rust... Uh, ...in de gezondheidszorg. Je kunt alleen maar een levensverzekering afsluiten... ...of een levensverzekeringsmaatschappij... ...die kan alleen maar een premie berekenen op het ogenblik... ...dat hij voldoende demografisch inzicht heeft... ...in de stervenskansen van de bevolking... ...en dus ook een rekening op kan maken... ...over hoe lang het gemiddelde leven wel zal duren. Nou, die hoefland die wil dat leven nog wat langer maken... Het leven kun je in je eigen hand nemen. En je moet dus letten op voeding. En je moet wat aan beweging doen. En je moet... Uh, is, uh, de, zulke vragen stelt hij zich. Is, moet je nou veel neuken of weinig neuken? En dan komt hij, nou je moet niet al te veel neuken. En zo uh, moet je wel doen natuurlijk. Maar enzovoort. Dus een, een soort moraal van matigheid met, met alles. Uh, dat raadt die mensen aan. En dan leven ze zo lang mogelijk. Erover nadenken van... Hoe lang je kan, kan leven is hetzelfde, dat is logischerwijs hetzelfde, als er over na, er nadenken dat de lengte van je leven wel eens genoeg zou, zou, kunnen, zou kunnen wezen. Of dat je langer leeft dan dat je daar zin in hebt. De idee van Hoeveland was dat je er zin in zou hebben om zo lang mogelijk te leven. Dat is aan de ene kant, dit haal ik uit de romantiek als een... Een item als een element waarin uh, er over de lengte van het leven, over de levensduur wordt nagedacht en over het manipuleerbare daar, uh, daarvan door gezonde voeding enzovoort. En dan, dat heeft zijn grens natuurlijk in de, in de manier waarop je stok ben uh, de wel hartstikke oud, maar ook gebrekkig en dat vindt natuurlijk niemand leuk. Ik kom nu even over het begin van een moderne, moderne staat. Um, er zijn veel, veel mensen die, dat is een paar jaar geleden gebleken, in een merkwaardige controverse die zich afspeelde binnen de VVD. Er was een jongere, de jongere groep onder aanvoering van Nijpels die toen in de Kamer het euthanasiedebat voerde. En je had oudere VVD'ers als bijvoorbeeld de toenmalige commissaris van de koningin in Gelderland, Geertsema, die een volstrekt ander idee hadden over hoe... De euthanasie, euthanasie, uh, wet, wet, wet, wetgeving. vanuit een li liberale interpretatie van de, van de staat. eruit zou moeten zien. Zeggen, Nijpels was dan het progressieve. Uh, waar uh, de, de, de wet werd. Uh, werd benoemd als ouderwets en niet meer geldend... En, nu, en we moeten toch de burger zelfbeschikkingsrecht geven... dus ook over zijn eigen, eigen leven. Maar, maar, maar Geertsma herinnerde zich een liberale traditie... die dus zeggen, teruggaat tot aan de Franse re uh, revolutie. Waarin die revolutie juist was gevoerd... om de macht van de staat in te perken... met betrekking tot haar... ...de willekeur van het Ancien regime... ...om te beschikken over het leven en de dood van burgers. En de, het recht om te leven wat daar werd geformu, geformuleerd... Uh, ...en waarvoor werd, werd gevochten... ...ging uit van de gedachte dat burgers natuurlijk willen leven. En dat ze een staat alleen maar gedogen... ...als die het leven van de burgers beschermt ten opzichte van elkaar... Uh, ik moet dit iets concreter maken. Het gaat over twee, of zegt de romantiek, ik beweer dat in de romantiek uh, denken over de manipuleerbaarheid met het servantsuur in de cultuur binnendringt. En ik heb ook beweerd dat de vormgeving van de moderne, moderne staat daar de grens aan de uitvoering daarvan heeft gegeven. En deze tegenspraak die is nu nog steeds, nog steeds aan de hand. Wij zijn nog steeds romantisch, we zijn morbide, we hebben een doodsverlangen. Eventueel ook nog een dodingsverlangen, maar laten we het even maar bij het doodsverlangen houden. En tegelijkertijd leven we nog steeds in die moderne staat die daar de grenzen aan trekt. Ik wil een stukje lezen uh, waarin ik beschrijf een gebeurtenis die gebeurde op 20 november 1800, 1811. Um, het gaat over Heinrich von, von, von, von Kleist en zijn geliefde Henriette Vogel... Het is een verhaal wat je in de literatuur niet vindt opgenomen. Daar in het verhaal is ook het woord euthanasie niet gevallen. Maar uh, het gebeurde in 1811, dus heel dicht bij het begin van de problematiek... die ik dus in de moderne tijd schets. Uh, gaat het wel over iets wat met euthanasie te maken heeft? Ik zal een stukje lezen. Op 20 november 1811 schrijft uh, Henriette Vogel, geboren keber... Schrijft aan haar man Louise uh, uh, uh, Vogel een brief waarin zij hem zijn, uh, uh, uitlegt uh, waarom ze heeft besloten zich met behulp van haar vriend uh, Heinrich van uh, Kleist het leven te benemen, uh, liever dan de pijnlijke dood van haar kanker af te wachten. Weine, o der Traure nicht, mijn voortrefflicher Vogel, denn ik sterbe een tood wie zich wohl wenige sterbliche erfreuen kunnen, gestorven zijn, da ik van der Innsten Liebe begeleidet, die irische Glückseligkeit met der Ewigen vertausche. Haar laatste wens is ook uh, uh, samen met Heinrich begraven te worden. Dit verzoek zal, zal Louise toch niet in de wind willen slaan... ...omdat Heinrich eh, eh, alles zijn eigen leven voor haar heeft opgeofferd. Maar wat nog meer is, hij zegt haar toe haar te willen doden als zij erom zou vragen. Een dag daarna, op 21 november, schrijft ze een brief aan huisvriend Pent Gilhem. Ze vraagt hem of hij zo vriendelijk, eh, zo vriendelijk wil zijn en op de weg naar potsdam nabij de wanzee in een tamelijk onbeholpen toestand aan te willen treffen neergeschoten namelijk en of hij dan alles zo wil veranstalten dat mijn koetervogel die later aan zal komen niet te zeer schrikt uit getuigenverklaring van Herbergier uh, uh, Stiening, zijn vrouw, een dienstmeisje en een dagloner, valt op te maken dat Heinrich en Henriette die 21ste vriendschappelijk en hoffelijk uh, jegens elkaar in gepaste vrolijkheid doorbrachten, voornamelijk koffiedronken en bou bouillon. Wat slechts opviel was dat zij smiddags uh, uh, hun, hun koffie buiten aan de oever uh, van de Wanzee wilden gebruiken. Dat was opvallend omdat het, uh, niet ongewoon voor de tijd van het jaar, uh, tamelijk fris was. De dagloner uh, Ribisch, die er met de koffie op uitgestuurd wordt, vertelt zelden uh, mensen zo, zo vriendelijk met, met elkaar bezig te hebben gezien. Dan valt het eerste schot. Heinrich doodt uh, Henriette en spoedig na het, uh, het, uh, het tweede, Heinrich dood zichzelf. Het verhaal kortom van het verzoek om gedood te worden, uh, ingegeven door de invouwste prognose van, uh, van kanker... ...en ingewurgd door de grootmoedige Kleist die, die daarna zichzelf doodt. De reacties op dit voorval zijn interessant. De observaties van de herbergier en zijn uh, personeel, die leenden zich tot de verwerking in de vertelling... Ze droegen ertoe bij een voorstelling te maken van wat er zich in feite afspeelde. Maar wat te denken van haar arts Eerhard, eh, die achteraf schrijft Zie waar een zeer gebeeldete vrouw, vielleicht verbeeldet. Of huisvriend Penkeelhen, Pen, uh, die later wat verdrietig maar betutterend nakaart over de te ver gedreven uh, openheid van, uh, van haar arts, die maar liever over zijn diagnose had moeten zwijgen psychologie kon in die tijd nog aan een fysicus worden overgelaten. De fysicus dokter Sterneman, die de abductie verricht heeft er in elk geval geen moeite mee. Bij de opening van de buikholte van Heinrich vindt hij naast normale nieren en mild een grote uh, uh, harde lever, een grote blaas en veel ingedikte zwarte gal. Ook de hersensubstantie blijkt steviger dan gebruikelijk. Nach diesen aanzeilen vinden we ons veranlast, gestuurd of fysiologische principia, te volgen dat de natus de äh, tem, temperamenten nach een äh, san, sanguino cholericus in sumo gradu gewezen, en gewis harte hypochondrische anfernen oft hebben äh, dulden müssen. zich nu Excentrische kunsttoestand, een ke mijn een gezelte, zo lest zich hieraus af een kranken toestand des denati van kleist niet recht schliezen. Door de, door de kogel kan bij, bij Hannijette de schedelholte niet worden onderzocht, hetgeen Sterneman echter niet belemmert conclusies te trekken, want. Een velerhafte organisatie in het gehirn. liet zich daarom niet uh, souponneren. wijl de, uh, de Nata, dat is dus Henriette. overal uh, uh, veel keizerscultuur verried. Tot zover de berichten uit de medische sfeer. In de fossische Zeitung laat Louise Vogel een uitvoerige overlijdingsbericht betreffende zijn vrouw afdrukken. En kondigt pen Gilhin aan dat hij op verzoek van zijn vriend, vriend Louise een boek over het gebeuren zal publiceren. Dit had de censuur niet mogen passeren. Van het koninklijk kabinet kreeg staatskanselier Hardenberg te verstaan, de censor te berispen en het onmogelijk te maken dat het aangekondigde boek zal verschijnen. Wen es jedem wier ziedliches gevoel stormen is, vrijsteen zal zijn verkeerde aanzichten met aanmazender verachting, besser denkender te prediken, zo so werden alle bemieuwingen religiositeit en uh, uh, ziedlichheid in volken nooit te beleven. ...verkebens zijn, indien dat moralische... oordeel ...verwiert werd. Nu had uh, Kiel helemaal niets gepreekt en hij haast zijn liefde voor koning en vaderland betuigend zich te verdedigen door erop te wijzen dat hij de daad van van Kleist slechts had willen verontschuldigen, niet had willen goedpraten. De belangrijkste gedachte van zijn geschrift zou worden dat er juist een veel schonere dood is, namelijk te sterven voor het vaderland. Van gewoon Kleist kan men leren dat de dood niet hoeft te worden gevreesd. Een publicatieverbod uh, dat blijft in ieder geval bestaan. Een reactie van kerkelijke zijde is jammer genoeg niet overgeleverd, tenzij dan een kwitantie waaruit blijkt dat voor de predicatie bij de kerkelijke begrafenis van, van Heinrich vier uh, reichstalen in rekening is gebracht. En dat voor de, de, voor de predicatie bij de begrafenis van, van Henriette met slechts twee en zes kroosjes kon worden volstaan. Wat is het voor een, voor een verhaal? Het is van de ene kant een euthanasieverhaal. Het gaat over de borstkanker van Henriette. En Henriette wil dood en vraagt aan iemand om haar te, om haar te doden. Het is geen euthanasieverhaal, omdat het niet binnen de moderne uh, voorstelling van zaken past dat alleen maar een arts zo iemand zou kunnen doden. Uh, Kleist moet dat hebben aangevoeld wat er aan de hand was, en die moet hebben geweten dat hij voor volgens de wet als een moordenaar zou worden uh, uh, aangemerkt. En door zichzelf te doden... heeft hij zich in ieder geval onttrokken... aan een rechtelijk oordeel over de doding van Henriette. Uh, het is een, in de 19e eeuw meer voorkomend in romantische milieu... Uh, de, uh, de uh, zogenaamde dubbel zelf, zelf, zelfmoord... waar men waar men denkt in de, de ervaring van de liefde... dat in de dood uh, de, elkaar in te verenigen. Uh, wat zeg, in die zin is het niet opvallend. Opvallend is eraan dat er een, um, dus een borstkanker uh, bij aan de hand is... en dat dat de reden de, en de aanleiding is tot deze daad. Interessant is hoe het publiek erop reageert... dat wil zeggen hoe de, hoe de, hoe de overheid erop reageert, op, op, op reageert... die absoluut een publicatieverbod wil... En uh, uh, misschien, uh, historici doen er ontzettend moeilijk over, vrezen van een publicatie van wat men uh, als een zelfmoord wellen heeft uh, menen te moeten onderkennen na de publicatie van Das Leiden des Jonge Weertes van Keuten. Uh, dat doodsverlangen en dat, dat morbide idee en dat dood, dood willen... dat wordt kennelijk in hun veronderstelling uh, over wat een sensor zou moeten doen... Uh, wordt verhinderd door het überhaupt uit de openbaarheid te halen. Um, dus, van, dus er is van de ene kant aan de hand het, het, zeggen, het romantische idee... om de dood als een oplossing te zien voor een um, uh, verkorting van het leven... Waarvan men als het langer duurt vreest dat het veel pijn op zal, op zal leveren. En tegelijkertijd in een maatschappelijke situatie waarin dit absoluut niet kan worden getol getolereerd. We zagen in het verhaal van uh, Heinrich von Kleist, zagen we hoe de, een euthanasieprobleem uh, door leken werd opgelost, helemaal buiten de gezondheidszorg, om buiten de rechtszaal. Om uh, misschien is het interessant om een, een novelle te bespreken die Theodor, Theodor Storm in uh, 1889 het licht heeft doen zien, getiteld Eindbekendnis, omdat in die no, in die no, uh, novelle wordt een autonomieprobleem op een meer uh, ons vertrouwde manier uh, uh, uh, uh, uh, geschetst. Het is interessant om te weten dat die Theodor Storm zelf een jurist was... en um, uh, allerlei functies bij de rechterlijke macht heeft uh, uh, bekleed. Dus van de hoed en de rand van het juridische spreken op de hoogte was. Maar in zijn novelle is de, is de hoofdpersoon een, de hoofdpersoon een, een arts... En het is aardig dat het, de arts die wordt niet gelokaliseerd in een uh, zie, uh, ziekenhuis, zij is een, een, een, een huisarts en komt het uit een ziek probleem, probleem tegen in een familiale verhouding, namelijk zijn eigen vrouw, zijn eigen mooie vrouw, zijn eigen mooie jonge vrouw, die heeft een kanker onder de, de leden en hij moet van dag, van dag tot dag zien hoe zij daar vreselijke pijnen aan, aan onder, ondervindt goed. Op een bepaald twaalf ogenblik is het lijden zo, zo groot waar, waaruit hij haar wil verlossen <coughs> dat hij haar doodspuit. Dat is natuurlijk een buitengewoon dramatische gebeurtenis. Uh, en hij is ook helemaal van de kaarten van. Dus hij uh, besluit dan een tijd om zijn huisartsenpraktijk even te laten rusten. <coughs> uh, maar na een maand dan uh, uh, heeft hij de zaken weer wat op orde. En hij begint om dan de ...post door te nemen... ...die in die maand op de deurmat is gevallen. Wat blijkt nu... ...en dit maakt dus het drama... Uh, ...echt een groot uh, uh, drama... ...dat op dezelfde dag... ...als waarop hij zijn... Uh, ...zijn vrouw heeft doodgespoten... ...was er een... Uh, ...aflevering van een medisch tijdschrift... ...in de bus gestopt... ...waarin beschreven stond hoe de ziekte... ...waaraan zijn vrouw leed kon worden genezen. Waar hij dus aanvankelijk dacht... Uh, dat hij zijn vrouw uit haar lijden had verlost door een eind aan haar te maken moet hij nu ervaren dat hij het een eind aan haar lijden ook had kunnen maken door gewoon te doen wat je van artsen verwacht, namelijk dat ze iemand genezen in de, in de novelle uh, uh, uh, vindt er dan een gesprek plaats tussen uh, hij als arts met een vriend die uh, uh, jurist is en er wordt samen besproken of ...de arts zich eigenlijk niet bij de politie zou moeten aangeven... ...omdat hij immers een uh, daad heeft gedaan... ...die volgens het Duitse strafrecht uh, verboden is. We hebben in het Duitse strafrecht is het een vergelijkbaar artikel... ...als ons artikel 294. Dan is het, uh, uh, uh, uh, zeg, laat uh, Storm de arts een hele merkwaardige zin zeggen... Hij is er namelijk van overtuigd dat hij, hij uh, heeft er natuurlijk spijt van heeft dat hij dat gedaan heeft. Hij is zich ook werkelijk schuldig aan voelen. Uh, hij weet dat hij een moord heeft gepleegd, maar hij geeft zich niet aan uh, bij de politie. En dan zegt hij tegen zijn vriend, nee Hans, ik ben een goeder protestant. Ik wijs toe wel, weder Richter noch Priester uh, kunnen mich erleuzen mijn waarditaat Und ich habe die sein, ich en ik alleen hebben die verantwoordelijkheid daarvoor zo een zune zijn zo moest ik sie zelf vinden en hij definieert dan zijn eigen, eigen straf waar hij zich aan schuldig heeft gemaakt is dat hij onbekend was met uh, uh, de geneesbaarheid van die, van die ziekte en hij wijst dan de onbekendheid met de verworvenheden van de medische wetenschap aan als het grote kwaad in de wereld waar hij wat aan zal gaan doen doordat hij die verzoening met zichzelf denkt te vinden... door de tweede helft van zijn leven te gaan werken in Afrika. Interessant aan dit verhaal zijn een aantal dingen. Ten eerste de omstandigheid dat, die arts, dat het probleem wordt voorgesteld... dat die arts iets doet met een familielid. We hebben in de geschiedenis van de euthanasie-literatuur veel familieleden zijn er aan de, zijn er aan de hand. Ik noem maar het proces wat gevoerd is in 1952... dat betrof een arts in Eindhoven... ...die zijn broer om het leven heeft geholpen. Ik herinner aan de euthanasiezaak die gespeeld heeft in Leeuwarden. Zo'n ander proces uh, uh, uh, uh, uh, Leeuwarden. Toen ging het over, ik neem een schoondochter van degene die gedood werd. En ze zijn er meer uh, artsen die familieleden aan het eind van hun leven helpen. En daar gaan ze dan in een familie, familiale verhouding kennelijk makkelijker mee om... ...dan dat ze een gewone patiënt, een anonieme patiënt voor hun neus hebben. Misschien is het familiaal ook makkelijker in te zien dat zo'n daad uit liefde gebeurt. Of dat je het werkelijke belang van iemand inschat. Terwijl een arts-patiëntrelatie. Professionele relatie een, een ja, wat, ja, wat uh, zeg het, menselijk gesproken een grotere afstand heeft of een grotere anonimiteit bevat. Uh, je kunt er een recept uithalen, namelijk dat als je het makkelijk aan je eind wil komen, ...zodat dan dat je in een familie trouwt waarin een arts aanwezig is, dan heb je kennelijk niet zoveel last van de beperkingen die de wet stelt. Heel interessant aan het verhaal is ook dat hier um, het debat wordt gevoerd tussen een arts en een jurist, zoals tot vandaag de dag nog steeds dit de twee belangrijkste disciplines zijn waarin het euthanasieprobleem wordt gedefinieerd. Interessant is ook dat hij zich een te goede protestant noemt. Uh, een te goede protestant dat is dus iemand die waar de individualisering van de betrekking tot God zo ver is gegaan dat er niet een verzoening via een priester, maar ook niet een verzoening via een rechter meer nodig is, maar dat je kennelijk alleen maar een, verhouding hebt, een rechtvaardigingsverhouding hebt ten opzichte van God en dat je je eigen straf wel op kunt leggen. Er is iets anders wat na aanleiding van storm even moet worden opgemerkt is wat, ja, wat de Duitsers noemen dat de, de medische wetenschap eh, die heeft zo'n soort voortschritsklauwen. Eh, dat men eh, eh, namelijk eh, eh, niet de ongeneeslijkheid van een ziekte zomaar niet wil, wil, wil aanvaarden omdat het immers mogelijk is dat er iets nieuws wordt uitgevonden. Uh, dat geldt voor Storm in het bijzonder, want die heeft het meegemaakt dat zijn eigen mooie jonge vrouw Constance, waarover hij liefdesgedichten heeft gemaakt, waarvan Thomas Mann zegt dat het de, de mooiste liefdespoëzie in die is die ooit in Duitsland is geschreven, zijn, zijn vrouw Constance, die is zo'n 30 jaar eerder in 1865 uh, gestorven aan, aan kraamvrouwenkoors. En die kraamvrouwenkoors, kraamvrouw, daar is de oorzaak inmiddels van ontdekt door Semmelweis, die werd tegengewerkt en volgens mij die heeft hij in ieder zo'n vooruitgang gemaakt, zodat dat, dat, dat storm in 1989 kan denken dat zijn vrouw eigenlijk helemaal niet had hoeven te over, overlijden. Dit is als het ware een biografische achtergrond voor de structuur van deze novelle. niet hoe uh, dus twee dingen eigenlijk naar voren gebracht. Van de ene kant dat het euthanasieprobleem al een eeuw of twee oud is. In zijn probleemstelling, in zijn probleemdefinitie, uh, is de twee eeuwen hetzelfde gebleven. Dus je kunt wat er nu aan de hand is, kun je verhelderen door uh, iets uit uh, 1889 te zeggen of iets uit 1818 uh, te zeggen. Dat kun je nu in het debat inbrengen in en het is nog zo adequaat als maar zijn kan. Maar we kunnen ook de stand van zaken zoals we dat nu het debat uit de krant kennen en van de televisie Um, kan ik iets over zeggen. Bijvoorbeeld uh, hoe, de, hoe de voorstanders het doen en hoe, hoe de tegenstanders het doen. Het is, het is opmerkelijk dat zowel voor- als tegenstanders alle twee een soort halve ethiek erop nahouden. Uh, wat het mogelijk maakt dat de een voor is of de ander tegen. Uh, de voorstanders die gaan meestal staan aan de kant van de stervende. En uh, uh, bezien de stervende als iemand die dood wil. En net zoals hij een kopje thee of een kopje koffie wil, zou je hem dat genoeg uh, ook moeten doen. Het gehalveerde van het standpunt is dat het erop lijkt dat het, de, de, omdat de stervende nu eenmaal dood wil, dat dan de dodende handeling daarmee volledig is goed gepraat. De tegenstanders die gaan bezien de zaak meer aan de kant van de doder, van degene die de dodende handeling moet verrichten. Uh, die zeggen dat doden nu eenmaal niet kan of dat mensen een uh, soort, dus soort levende wezens zijn die niet gedood kunnen worden en dat het doden uh, zelf altijd schuldig maakt. Ook dat is een gehalveerde ethiek omdat het immers alleen maar aan de kant van, vanuit het standpunt van uh, degene die dood het oordeel wordt uh, uitgesproken. De tegenstanders die, die zitten misschien op de lijn, hoewel eh, ze dat nooit zeggen... ...maar het, het doet me denken aan een, een beschouwing van Kierkegaard. Had een mens als recht zich van de waarheid zo zu zulassen... ...en Kierkegaard die zegt op deze vraag radicaal nee. Er is maar één iemand die eh, zich mag laten doodslaan... ...en dat is Jezus Christus, maar het merkwaardige van Jezus was... ...dat de omstandigheid dat hij aan het kruis werd geslagen... Hij als zoon van God had hij dat natuurlijk ook niet kunnen laten gebeuren. Maar met dat hij aan het kruis werd geslagen... daarmee nam hij de zonde van de hele wereld op zich. Dus ook de zonde van de Romeinen die dat, um, dat, dat kruisoffer aan hem hebben voltrokken. Dit geldt nu echter voor geen van de andere stervelingen... dat ze door, dat ze door zich te laat doden... de schuld van een ander produceren en, en, en, en, en, en, en daarom... ...is het eigenlijk ook onkies om naar de doding van jezelf door een ander te vragen. Je kunt uh, op het ogenblik niet over euthanasie spreken zonder het begrip uh, zelfbeschikking of zelfbeschikkingsrecht te problematiseren... ...want dat duikt in vrijwel alle, alle verhalen uh, uh, uh, uh, uh, uh, duikt dat op. Het is een heel moeilijk begrip omdat het begrip wordt, ge wordt gebruikt op het snijpunt van twee relaties... Het, is, het zegt iets, in een religieuze, religieuze taal is het het afstand nemen van een geloof in de heerschappij van God over en, leven en dood. Wij in een seculiere maatschappij zijn autonome mensen geworden die zelf onze eigen wet stellen. En dus ook zelf de grenzen en de aard van ons leven tot en met de, de dood toe bepalen. Dat is, dat is de ene kant. En van de andere kant wordt het woord zelfbeschikking ingebracht. In als een kritische notie ten, ten opzichte van artsen. Die al te betuttelend zouden bezig zijn met mensen in het rekken van hun leven. Uh, kritisch tegen artsen die uh, langer dan, dan menselijk gesproken zinvol is, uh, pogingen on, uh, ondernemen om met bestralingen of met andere soortige behandelingen. ...het leven te rekken, het leven wat dan uitzichtsloos lijden betekent. En zulke artsen worden bekritiseerd en er wordt dan een pleidooi gedaan... ...voor de mondige patiënt die op een bepaald ogenblik ophoudt... ...met zich te laten behandelen en die van zijn arts vraagt... ...of die hem laat doodgaan op zijn minst, wat dan passieve euthanasie heeft... ...maar in ieder geval zijn al te activistische houding laat varen. Het lastige van het woordje zelfbeschikking is dat het... Juridisch niets betekent. Uh, het woordje zelfbeschikkingsrecht betekent alleen maar iets in het volkenrecht, daar gaat het erover. Dat ieder volk het recht heeft om zelf te bepalen hoe zijn economisch systeem en zijn politieke systeem in elkaar zit. Maar er is nergens een, een wet en ook niet een, een rechtswijscherige veronderstelling dat wij Nederlandse burgers een juridisch af te dwingen zelfbeschikkingsrecht zouden, zouden hebben. Uh, er is het interessante vonnis uh, van de rechtbank van, van Alkmaar van anderhalf jaar, jaar geleden. Die argumenteerde in een zaak, uh, een euthanasiezaak, die ging over een, een hoogbejaarde vrouw. En de rechter die argumenteerde in het vonnis met haar zelfbeschikkingsrecht. Nou, dat vonnis is, uh, is, uh, is, is door een hogere rechtsinstantie vernietigd. Uh, uh, precies vanwege deze aard van de argumentatie. Maar ondertussen is het wel zo dat het, je zou kunnen zeggen... Het morele, ...de morele aanspraak die mensen doen op zelfbeschikking... ...dat klinkt door in de landelijke vergaderzaal van de Tweede, de Tweede Kamer... ...waar dat gebruikt wordt om um, het juridische spreken op dit punt open te breken. En dat is wel zo aardig of wel zo cynisch... Uh, ...dat juist de burger zijn zelfbeschikkingsrecht... ...wil geformuleerd hebben met betrekking tot zijn eigen dood en nog niet met betrekking tot zijn, tot zijn leven. Het is in de, in de Nederlandse discussie vooral is het altijd een vreselijk moeilijk, uh, moeilijk punt als het over euthanasie gaat. Want er willen de tegenstanders die willen nog wel eens verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog. En de voorstanders worden daar heel zenuwachtig van. En laten niet na om voortdurend te zeggen dat ze met Hitler of zoiets niets van doen, doen willen hebben. Uit de manier waarop ze dat zeggen is dat niets van doen hebben met Hitler betekent waarschijnlijk ook dat ze niet goed weten wat er nou eind, eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog in de zogenaamde action T4 gebeurde. Um, we zijn nog niet toe, de Tweede Wereldoorlog hoort bij de afgelopen twee eeuwen geschiedenis, maar we zijn nog nauwelijks toe aan de geschiedschrijving ervan. Uh, de jongen is nu klaar met zijn werk, maar die is, is zo aan die oorlog, dat is zo'n uh, uh, onderdeel... ...van zijn eigen leven geweest, dat hij daar nog geen historische afstand van heeft genomen, is mijn indruk. Ik ben van uh, na de oorlog en de onze jongere generatie moet nu maar eens met de geschiedenisschrijving van de Tweede Wereldoorlog beginnen. En het begint dan ermee om goed toe te zien wat er nou eigenlijk precies gebeurd is. En, en vooral om niet uh, de Tweede Wereldoorlog, de Wereldoorlog en Hitler af te doen als de grootste schurk in de geschiedenis. En, dus, en zo dat moreel te kunnen discrediteren en buiten je bed te, bed te houden, maar om die geschiedenis vooral zo te schrijven dat je een aantal continuïteiten ziet. Dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog dingen gebeurd zijn die vandaag de dag nog steeds gebeuren, die we nu helemaal geen probleem vinden. Dus waarom zouden we ze dan in de Tweede Wereldoorlog veroordelen? Ik moet dus iets zeggen over, eh, eerst even iets over de Tweede Wereldoorlog, eh, over de actie T 4 Ik zal daar een, een, een onderdeel van nemen, namelijk eh, de doding van, eh, ongeneeslijke, van, van kinderen met ongeneeslijke ziekten. En wil dan een stapje zetten naar de huidige tijd om de continuïteit daarmee te laten zien. Ik lees even het, het zogenaamde euthanasie-erlas eh, voor. Wat Hitler gaf aan twee artsen, namelijk Brand en, en Boeler. Wat het begin was van de euthanasieactie. Dat ging zo. Rijksleider Boeler en dokter Medicus Brand zingt onder verantwoording beauftraakt die bevoegdheden, namentlich zu bestiemende artsen. zo te eh, erwijten: dat nach menschlichem ermessen onheilbaar. Eh, kranken bij kritische beoordeling iris krankheids uh, uh, uh, die een dood geweerd weer weren kan drie elementen dus het gaat over naar menselijke maat ongeneeslijk zieken die ongeneeslijkheid die moet daar die, die, die, die moet zo kritisch mogelijk worden worden worden worden beoordeeld en dan kan er dus een knadendood, dus een, een genadeschot worden gegeven, wat dan bij de volwassenen die bij het programma waren betrokken, een gaskamers betekende. Bij kinderen ging het zo. Er was ook een, een programma wat ging over kinderen. En die kinderen die werden, gebo uh, die werden geboren en hadden een of andere ongeneeslijke ziekte, ofwel geestelijk ofwel lichamelijk. En de artsen die dat uitvoerden, die wilden er zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan en dat betekende dat ze vonden dat ze vier jaar moesten wachten alvorens het kind in plaats van een hobbelpaard een sprietse werd toegediend uh, wat tot gevolg had dat zo'n kind dan levert, uh, inslaapt dat was het eufemisme wat daarvoor gebruikt werd Hoe kunnen we nu uh, uh, met wat er tijdens de oorlog gebeurde... Uh, ...in, een, in een, een continuïteit zien met nu? Nou, die continuïteit die is te zien als je... Uh, als, je t, uh, nu, ...als je van de ene kant... Uh, ...van de ene kant bestaat er een continuïteit... ...in de overtuiging dat een gehandicapt kind toch niet gelukkig wordt. Dat horen we nu geregeld uh, ook zeggen. En aan de andere kant bestaat de continuïteit eruit de zorgvuldigheid... ...waarmee het oordeel over de ongeneeslijkheid van de aandoening moet worden, worden vastgesteld. Het verschil uh, tussen uh, de jaren 40 en nu is een verschil in... ...ontwikkelde diagnostiek van kinderziekte. Het, we zeggen, toen had men, moest men vier jaar naar een kind kijken... alvorens men met enige zekerheid daar iets over durfde te zeggen. We zeggen nu, vinden we dat we, nu is de, de diagnostiek zo ver ontwikkeling, on, uh, ontwikkeld... ...dat reeds aan het vruchtwater de ongeneeslijkheid van de, feut, van de ziekte van de feut kan worden vastgesteld. Dat leidt dus tot een eugenetische, wat dat betreft is het hetzelfde, een eugenetische indicatie nu tot een abortus, niet met een spuit. We kunnen naar de oorlog terugzien en denken van wat een misdadigers waren dat toch, dat zij kindertjes van vier jaar om zeep hielpen. We kunnen ook naar onszelf kijken, wat gewoon vinden we het toch om via een, een, een, een, een eugenetische indicatie een feut af te drijven. Um, vinden we dat, als ik nou zeg, als ik dat zo zeg van vinden wij dat nou allemaal, nou ik weet niet of wij dat allemaal zo vinden. Ik, ik wil alleen maar zeggen dat een dergelijke abortus die uh, om uitgenetische redenen in een, het, het, het tweede trimester van de zwangerschap wordt, uh, wordt uitgevoerd. In tegenspraak is met de abortuswet en dat er in Nederland, heb ik nog niet een officier van justitie gezien, die de artsen die dat doen voor de rechter hebben gehaald om... ...deze zaak nou eens te toetsen, terwijl het in alle openbaarheid gebeurt... Uh, ...komen daar mensen niet tegen in, in, uh, in, uh, in opstand. Wat natuurlijk niet, niet wil zeggen dat er geen gehandicapte kinderen meer worden, worden, worden geboren... ...het is niet een systematiek. Uh, wat ook niet wil zeggen dat er een hele hoop mensen niet in Nederland zijn... ...die, uh, die, die best iets aan zouden, zouden kunnen met een, hun gehandicapte, gehandicapte kind... Wat er nu in Nederland aan de hand is... is dat er, tenminste dat is een keer onderzocht... voor zwakzinnige kinderen die, uh, die in inrichtingen verblijven... dat er in Nederland... een hele diepe ambivalentie bestaat in de cultuur over de aanvaardbaarheid van het verder leven van het leven. De helft van de ouders van kinderen die in inrichtingen, ver, inrichtingen verblijven weten volstrekt niet wat ze met hun ouderschap aan moeten. De andere helft die weet aan dat ouderschap wel enige vorm te geven door daar eens naar te vragen, door een kind eens op vakantie te nemen enzovoorts. Dezezelfde ambivalentie precies zo 50-50 in het kunnen aan in het aankunnen aan, aan van een, een samenleving met gehandicapten erbij, dat was in Duitsland hetzelfde. Er is in Duitsland in 1925 uh, ook een onderzoek gedaan naar ouders van gehandicapte kinderen, waarvan de helft vond dat als er een wet zou, wet zou zijn om deze kinderen te laten sleveren, dat dat dan maar moest gebeuren. En er was een andere helft die waar, uh, uh, bij wie dat alleen maar gevoelens van weerzin opriep. In deze culturele amb ambivalentie, als je in dit, in, in dit kader het euthanasieprogramm op kinderen tijdens het, de Tweede Wereldoorlog ziet, hoort de Tweede Wereldoorlog en haar praktijken tot onze beschaving en onze geschiedenis. Het is in het debat over euthanasie belangrijk om goed en precies te weten wat mensen ermee bedoelen als ze zeggen dat euthanasie een medisch pro probleem is. Uh, het kan niet betekenen dat artsen uh, beter dan wie dan ook geschikt zijn om de euthanasievraag als ethische vraag op te lossen. Met ethische vraag bedoel ik, het gaat er om de vraag van vinden wij het goed of kwaad dat aan iemands leven een einde wordt geholpen. Dat is geen medische vraag en artsen hebben daar ook niet speciaal voor geleerd. Je, je, je zou het euthanasieprobleem een medisch probleem kunnen, kunnen, kunnen noemen, omdat de uitvoering ervan, dus de doding ervan, die uh, gaat met middelen, ook wel geneesmiddelen genoemd, maar in dit verband zou je ze beter dodingsmiddelen kunnen noemen, die beschreven staan in de wet op de geneesmiddelen, waar artsen uh, de enige zijn die aan deze middelen kunnen komen en die ook kunnen gebruiken. Het, het probleem is dan hier niet het probleem wel of niet dood, maar hoe en in de uitvoering zouden artsen de aangewezen uh, mensen zijn. Interessant eraan is dat we de goede dood, uh, dat, dat impliceert dit, dat we de goede dood, dat we dat kennelijk een chemische dood vinden. Want in die wet op de, op de geneesmiddelen zijn allemaal chemicaliën vermeld. Uh, dat is vroeger wel anders geweest. Er zijn ook wel voorstellen geweest om op een mechanische manier een goede dood te vinden. Dat was bijvoorbeeld Spencer die een, uh, een, een toestel voor ogen had. Een, een, een, een ronde plaat met een, uh, een doorsnee van een meter of vier. Waar dan iemand, de kandidaat sterver, op vast werd gebonden. Zo dat als je de, de plaat in uh, draaiing brengt... ...de... de, de, de um, um, hoe heet die kracht? De middelpuntvliegende kracht ervoor zorgt dat op een bepaald ogenblik, bij een bepaalde snelheid, het hart niet meer in staat is om het bloed naar de hersenen te pompen. En dat is een hele prettige manier van, van doodgaan, want het begint met het soort duizeligheid wat we ons alle herinneren van de, de kermis uh, uh, draaimolen ervaring van vroeger. ...dat die duizeligheid die gaat over in bewusteloosheid en van de dood zelf ervaren we niets. D daar doen we niet aan, we willen het allemaal chemisch doen... ...en omdat we het zo graag chemisch willen, hebben we met artsen te maken... ...omdat artsen alleen maar toegang hebben tot die, tot, uh, tot die middelen. In, zeg, in die zin is het een medisch probleem. Je zou het ook een medisch probleem kunnen noemen, omdat wij... Intramuraal sterven, dat wil zeggen 80% van de Nederlandse bevolking Die sterft uh, intramuraal En zijn sterfbed, zijn sterfscène uh, Staat dus onder regie Van een arts Daar heeft hij de macht over wat er gebeurt uh, dat was tot voor kort ook, ook anders. Uh, het was vroeger zo, zeker in katholieke kring. Op het ogenblik dat een arts uh, vond dat hij was uitbehandeld. Dat er verder niks meer te doen was. En als hij zag dat het sterven aanstaande was. Dan gaf hij de regie over het sterfbed over aan een, pa een, aan een, aan een pastor, aan een priester. Die vervolgens wist hoe het verder moest. Die kwam dan met een heilig, uh, heilig odysol. Maar dat heilige Oliesel als uh, uh, voorbereiding op de dood Dat is in 1974 door de katholieke kerk opgeheven Of gewoon weinig katholieken dat nog weten Maar we zitten in Nederland ook met, uh, met bischoppen die de katholieke, leer niet, uh, de katholieke leer niet kennen Dus dat dringt maar langzaam, langzaam door Maar het is, het is in feite zo dat artsen nu vrij spel hebben, hebben gekregen En die regie over het sterfbed tot en met de dood in handen, in, in, in, uh, in handen hebben we zeggen, in, we zeggen in die zin, is het een medisch probleem. Het is nu wel interessant om te weten wat er aan de hand is als we, als we telkens meer geluiden horen van mensen die, die thuis willen sterven. Ik heb het nog niet kwantitatief uh, aangetoond gezien dat uh, dat aan het toenemen is. Maar misschien gaat het in de toekomst wel zo op grond van bezuiniging in de, in de gezondheidszorg. Wat nu nog heet dat we thuis willen sterven. Dat er een, een situatie zal, uh, zal komen dat we thuis wel moeten sterven. Um, het, is, het, is dan, het is dan de vraag of de euthanasie dan een medisch probleem blijft Want je zou kunnen zeggen dat de regie over het sterfbed overgaat van de, van de arts naar een familielid Het is nu de vraag of de geluiden die we horen in de commissie Dekker, de regering enzovoorts Over de versterking van de zogenaamde eerste lijn Dat is dus een versterking van de, de huisartsenzorg, van de, van de wijkverpleging de riachs. als dat wordt gezegd of daarmee wordt bedoeld dat ook het thuis van, van ons onder medische regie moet worden gebracht. Het lijkt me geen vrolijke toekomst. Nu kun je een arts nog ontlopen, maar dan misschien helemaal niet meer.